te kunnen bekostigen. De blokkades van de Franse boeren heeft de Nederlandse transportsector tot nu toe ongeveer 12 miljoen euro schade gekost. Dat zegt Transport en Logistiek Nederland. Volgens de organisatie kosten de vertragingen op de snelwegen de transportbedrijven ruim 4 miljoen euro per dag. De Franse boeren hebben de wegen naar het zuiden dagenlang geblokkeerd. Vooral bij Lyon was veel hinder. Vanochtend zijn de blokkades daar bij Lyon opgeheven. Maar omdat op een aantal plaatsen de weg gerepareerd moet worden, kan dat nog extra file tijd opleveren.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 Vanwege de noordwesterstorm die wordt verwacht... krijgen automobilisten het advies om morgen niet met een caravan... of een aanhangwagen de weg op te gaan. Langs de kust wordt rekening gehouden met windkracht 9. De zomerstorm gaat gepaard met zware windstoten... tot 110 km per uur. Kampeerders wordt geadviseerd hun tent extra goed vast te zetten. Het weer in de loop van de dag neemt bewolking toe... en vanavond gaat het ook regenen. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS... ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de vertraging op de A1 Amsterdam voort in beide richtingen bij Muiden. De A27 Utrecht-Preda voor de brug Gorkum, 6 kilometer. Tot zover de verkeers... In, in Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. je lekker!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 Het is de zomer van ZFM, met nu ZFM ja, okay, Rustig, Ik kom namelijk uit een situatie bij mij thuis. Nou nah. nah. nah. nah. nah. nah, ja. Ja, ja. Het is verschrikkelijk, we kunnen er niks aan doen. Nou, in ieder geval, hij dus helemaal weer inpakken. De drukkertjes, knoopjes, ritsjes, schoentjes, dingetjes, je zweet helemaal. Dat je jas ook even uit moeten doen. Nou.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 Met zijn wang over, weet je, oh. Oh, een gespet, echt, nou, oh, het zat op het plafond, echt waar. Ik zat, nou, oh. Dus dan moet je weer meteen met pleisters en verband aanzien te komen. Maar ja, dat gaat er per stekkende meter uit bij ons, bij die verbandhoos. Want ze komen regelmatig gutsend en bloedend binnenholen. Dan kan je gelijk gaan boterhammen smeren, billen afvegen, bloedneuzen stelpen, weet ik, voor allemaal. Hetzelfde geld loopt er weer eentje, weet ik veel, te kotsen door het huis of wat ook al. Ja, er is niks geks aan, oh. Maar ik geloof, ja, heel veel ook. Niet even één zo'n gutje, weet je, één zo'n zo kwakje van, nou ja, goed, nou ja, dat was ik niet, weet je. Maar, maar echt worteltjes en dorpertjes kipfilet, schnitzel, witte dingetjes, chocoladevla, of hopjesvla, dat kon je niet meer zien. Ja, weet je, die kots vind ik nog niet eens zo erg, hè? nee, ik bedoel, het zijn je eigen kinderen en je hebt het zelf gekookt. Die stukjes. En ik weet niet of er nog mensen hier in de zaal zijn. die uh, van plan zijn om ooit of binnenkort. nog aan de kinderen te gaan. of hoe dat aan uh, kinderen te gaan uh, krijgen, organiseren. Uh, of hoe dat dan ook heet. Uh, maar dat, uh, ik voel me nou toch geroepen. nu ik daar ervaring mee heb. om dat mensen toch even af te raden. Dat wist ik dus ook niet van tevoren. Dat vertelt ook niemand hier. Maar je komt dus helemaal nergens meer toe met zo'n kind. Je komt echt helemaal nergens mee toe. tarzan kwartetten willen ze dan in één keer. of weet ik veel. Ja, je kan in ieder geval nooit op de bank blijven zitten. Daar komt het op neer. King niet in de church was een van zijn eerste en uh, dit nummer heet Someone New. En dan kom ik binnenkort naar Nederland. He. Gaat een concert geven in uh, Carrie. Ik dacht in november ergens als je erbij wil zijn, dan moet je even gewoon kijken Hoos hier in Carré, en dan kom je vanzelf aan de datum. Toch? Ja, lijkt me wel. Goed, Direct, de Haagse rockband, heeft ook een nieuwe single. Het zanger Marcel, en uh, dit nummer, dat heet oh, Move On! En ik vind het een te gekke plaat. Zo is dat. Ja, wie ben ik? single en die heet Move On. Lekkere plaat hoor. De zanger Marcel die er ooit bij kwam natuurlijk. Vanwege een, uh, toen Tim Knol eruit ging. Ja, zo was het. Sam Hunt. Take your time.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 You love me. I just wanna take your time. I don't wanna blow your phone up. Your time en dat was uh, Sam Hunt. We proberen intussen job van Is te bereiken. Jap, neem die telefoon op. I see what wearing. There's it. me. En dan hebben we het met de Beautiful Now. Ja, zo gaat dat. Het is vrijdag, het is 24 juli en u luistert nog steeds naar um, Zandvoort Lunch? Jawel. Oh oh. Dit is magic. No way no. So many niet, yeah, ja lekker. Yeah, baby, baby baby. Your heart's too big to be treated small. So please don't blame me. Blame me. We're trying to be the one. There. Like it is over dat and the name that no way no. Ja, dankjewel, heer. Those boys. Yesterday my life was filled with rain. Bobby hap. You smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so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 Sunny, one so true. I love you, sunny. sunny. Hallo. Hallo. Voor Zandvoort en de regio. Dan zijn we weer met het nieuws van vandaag. De politie heeft vannacht een dronken bestuurder klemgereden op de Koslodestraat. Hij heeft ook nog twee jonge dames, eigenlijk meisjes, huilend van angst in de auto, die met de schrik zijn vrijgekomen. Deze vertelde de agenten dan ook gelijk dat de bestuurder had gedronken... en in welke gesteldheid hij was. Um, er zou uh, morgen het Ayuma Summer Festival plaatsvinden in Zandvoort... maar dat gaat niet door vanwege de voorspelde weersomstandigheden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 25 juli. In de provincie kunnen we last krijgen van zware windstoten... De organisatie van het festival laat via Facebook weten tickets van mensen die op 1 augustus niet kunnen, gewoon te vergoeden. Dan heb ik nog een update over de schietpartij bij de Antoniestraat. De politie heeft twee nieuwe mannen, mannelijke verdachten aangehouden. in verband met de schietpartij in de Haarlemse Antoniestraat woensdagochtend. Hiermee komt het totaal arrestanten op vier. Kort na de schietpartij, waarbij een gewonde viel, greep de politie al twee mannen in de kraag en alle verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het onderzoek naar de toedracht is nog in volle gang... en de politie sluit niet uit dat het nog meer personen op zal pakken. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden. Dan een andere um, uh, zandvoortdingetje. dingetje. Uh, er is nogal wat gedoe geweest over de picknicktafel... bij de viskraan van Arlamberg. Omdat er verschillende viskarden al picknicktafels stonden... plaatste ik er ook één... Plus een paar vrolijke bloempotten met helmgras erbij, vertelt Allenberg. Een uh, Eén dag later stond de gemeentelijke handhaver al voor mijn neus. De visverkoper wilde zijn stekje met een beetje opvleuren in de geest van het gedachtegoed van wethouder Gerard Kuipers. In de Heemstedse krant van 4 september sprak hij de wens uit... dat de boulevard gezelliger willen maken, aankleden... zodat het weer een flaneergebied zou worden. Hij dacht daarbij aan een paar kiosken, terrasjes en wat eenvoudige versiering. Maar helaas, de gemeente heeft hem laten weten dat hij alles op moet ruimen vanwege de ambulante overeenkomst wat hij gesloten had met de gemeente. Dan nog een schietincident in Haarlem. Een 34-jarige politieman wordt vervolgd voor het schiet op een auto die op hem inreed op 26 januari op de botermarkt in Haarlem. Dat meldt het openbaar ministerie gisteren. Ook de 41-jarige man uit Heemstede, die op hem zou zijn ingereden, moet zich voor de, slacht, voor de strafrechter verantwoorden. Beiden worden beschuldigd van een poging tot doodslag. De verdachte uit Heemstede liep met zijn vrouw in het winkelgebied. De politiemensen in Burger vermoeden dat het stel te maken had met de winkeldiefstal. Toen de man in de auto stapte, ging de betrokken politieman voor het voertuig staan om hem tegen te houden. De man uit Heemstede gaf vervolgens gas. De politieman moest opzij springen om te voorkomen dat hij werd geraakt. En hij schoot daarna op de wegrijdende auto, waarbij het achteruit sneuvelde en de, voor en de politiekogel ook het vooruit raakte. De bestuurder raakte daarbij licht gewond. Oh. Na onderzoek concludeert het OM dat er geen noodzaak was dat de politieman zou schieten. Er werden onder andere. Uh, er werden andere en minder ingrijpende mogelijkheden om de verdachte te kunnen aanhouden. Ook was er geen sprake meer van een dreigende situatie richting de politieman. Bovendien waren er veel omstanders in gebouwen op het plein die door de kogel geraakt hadden kunnen worden, meent justitie. Ja, dat is wel nog wel meer onderzoek. Naar wordt, het nou, worden, wordt, denk ik. wordt het nou in dit land niet eens een keertje tijd dat we de politie gewoon eens een keer gaan steunen? Ik bedoel, nou, het is, het het... is, het is, het is uh, werkelijk waar. Ik heb dat de laatste tijd nou meer gehoord. Agenten die veroordeeld worden. Uh, jammer dan. Ik uh, bedoel, als jij je misdraagt tegenover een agent en hij schiet per ongeluk, dat is ook maar een mens. Nou, er komen steeds meer filmpjes hè? en er komt ook steeds meer commentaar over um, uh, dat politieagenten gefilmd worden. Ja. Waarbij zij over de grens zouden gaan. Ja. Maar daarbij laten ze in geen van die filmpjes zien... wat de toedracht is nee, waardoor precies. de politie zo reageert. Precies. En ik meestal vind, is het een stand die absoluut niet mee wil werken. He, zo. Ik vind zo langzamerhand dat we, dat, we, dat we gewoon de mensen die gewoon eh, niks misdoen... die gewoon geen criminelen of wat dan ook voor soorten activiteiten onderplooien... dat die gewoon maar eens een keer achter die politie moeten gaan staan. Ik weet wel dat ze niet in alle, voor alle, alle gevallen foutloos zijn. Maar dat... dat zijn dat, dat, dat openbaar ministerie moet eigenlijk gewoon... de ogen uit de kop schamen... Om, om, om gewoon agenten die hun werk doen... en in dit geval is er wel degelijk... sprake van, van bedreiging... want die man die geeft gasten wel die, die agent... voor zijn auto staat... Nou. Dan vind ik het gewoon, dan moet het Openbaar Ministerie dat zwaarder laten weten. Ja, hij is gewoon na, hè, deze. Ja, nou, dus, ik vind het best. Goed. Ja, ik, ik, ik kan me er bij iets bij voorstellen, ik vind, hoor. Ik vind het wel <laughs> jammer dat hij die bestuurder niet geraakt heeft. Ja, ik, heb, ik ben ook wel van mening dat mensen meer moeten luisteren naar het uh, gezag van de politie. Dat uh, ik ben als, jij, als, jij, uh, als jij je gedraagt zoals je gewoon op een normale manier hoort te gedragen, heb je van een politie niks te vrezen. Simpel. Ja. Oké. Okay. Nou, we laten gaan we dat... naar het weer. Ja, laten we dat statement maar eens even duidelijk meenemen. Ja. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is een redelijk benauwde vrijdag. En we maken ons op voor een zaterdag die compleet herfstachtig zal verlopen. Het KNMI kondigt voor het westen van ons land voor zaterdag code geel af. Slink regenval en een stormachtige wind maken het morgen zeer onaangenaam... bij temperaturen tussen de 17 en de 20 graden. De oorzaak is een zeer verneinig lage drukgebied... dat komende nacht onze kant op komt. Vandaag hebben we het eerst nog droog en schijnt af en toe zelfs de zon. Er is echter ook een hoge bewolking aanwezig en daarom voelt het benauwd. De maxima lopen op naar 26 graden en de wind is oostelijk. Vannacht verandert het weer compleet... De wind draait naar zuidwest en het koelt af. Er volgen perioden met regen. Het eerst in het westen en komende nacht regent het dan ook flink. Bovendien gaat de wind aanwakkeren. Het gaat in het westen hard tot stormachtig waaien, windkracht 7 tot 8. In een noordwestelijk kunstgebied komt heel misschien even stormkracht 9 voor. Op het, west, uh, op het water en boven open gebieden is het zelfs gevaarlijk.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 Pas morgenavond wordt het rustiger. Zondag is het tijdelijk beter weer met, de zon afnemende, uh, met meer zon en afnemende neerslagkanten. Het wordt 19 tot 23 graden en het is nog niet eens zo heel erg slecht. De eerste dagen van de nieuwe week is het zeer wisselvallig... met 17 tot 20 graden redelijk koel. Cool. Vanaf woensdag breidt de hoge druk zich in onze richting uit... en herstelt het weer vermoedelijk erg snel. Dat was het weer dit. to be fun. En Stronger, zo heet uh, deze nieuwste hit van dit stel... Album Allemansplein. En er zijn niet de lef. Ze zelf wel onder. Need a left and it is Maître Jim, est-ce que tu m'aimes I open open up my eyes, I see the best part, best part of me, best part of me is you Niels Kuizenbroek, best part of me. Of me is you best part of me part of me is you Ja We gaan nog eens een keer luisteren naar die prachtige versie Live versie van uh, The Wider Shade of Pale Was uh, in Wapensloren Sport aangevraagd Maar ja dan kan ik toch De verleiding niet weerstaan om deze dan uh, Te draaien deze prachtige live versie. Uit 2006. Brooklyn a lighter shade of pale. singing through. ghostly Dat is een uh, waardig besluit van deze CFM Luncht op deze vrijdag. De 24ste. <middels> Name van de waardige Shade of peel die het origineel uh, drastisch overtreft... zou je bijna kunnen zeggen. En zo mooi als dit is. Toch eens overwegen om dat hele concert eens een keer uit te zenden. Het lijkt me wel eens een heel goed plan eigenlijk. Gewoon dat hele, dat hele concert integraal eens even op de... Want daar kunt u uh, van genieten. Er is een cd van, er is een dvd van zelfs. En uh, de opnames zijn gemaakt in 2006 in Denemarken... bij het Danish uh, Festival Orchestra and Choir. Oftewel het Danish Festival Orchestra and Choir. en Koor. Uh, en alle grote hits, de grote hits van uh, Herm die komen uh, voorbij zetten. Het is echt zeer, zeer, zeer de moeite waard... Ja, je kunt het album ook op Spotify opzoeken natuurlijk of zo, daar staat het vast ook wel op en uh, het is zeer de moeite waard om naar, naar te luisteren goed, dit was de CEO van Lunch voor deze vrijdag en uh, ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt, ik ga naar huis van, uh, even uitrusten van alle inspanningen enzo maar moet is al naar huis met de trein Oeh, nou, dat is ik hoop dat we het droog houden nou, ik denk het wel ik wens jullie in ieder geval een fijn weekend. En uh, ik ben er weer volgende week woensdag. Met CFM Lunch. En daarvoor. gaan uh, programma is er vijf dagen in de week. Alleen ik doe het tot woensdag, donderdag. En dan ook vrijdag. Nou, bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Dag.